Dit is Radio 1. 3 uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. Op het Malieveld in Den Haag protesteren ruim 11.000 studenten... tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Al een aantal prominenten uit het onderwijs en de politiek heeft het woord gevoerd. Onder hen waren de leiders van PvdA in D66, Cohen en Pechtold... en op de valreep ook SP-leider Roemer, die ter plekke werd uitgenodigd. En ook VVD-kamerlid Lucas heeft op het podium gesproken. Ze werd met boegeroep onthaald op het podium. De VVD, oftewel Annewil Lucas! Natuurlijk nemen we jullie zorgen hartstikke serieus. Wij vinden dat er geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van het onderwijs. Maar we zijn ook bezig om deze economie overeind te houden. Wij willen jullie geen failliet Nederland nalaten. Staatssecretaris Zijlstra, die de bezuinigingen wil doorvoeren, is nu aan het woord. Het vervoer van de studenten per trein is volgens de NS goed verlopen. De grootste uitdaging is nu het vertrek als de manifestatie over een half uur voorbij is. Als nodig is worden de studenten gedoseerd toegelaten tot de stations in Den Haag Centraal en Den Haag-Hollandspoor. Op de speciale virtuele demonstratiesite op internet voor studenten die niet kunnen komen marcheren inmiddels ruim 14.000 poppetjes. De Afghaanse provincie Kunduz is veiliger dan Uruzgan, zei commandant der strijdkrachten van UM in de Tweede Kamer. Het kabinet is van plan een politietrainingsmissie... naar het noorden van Afghanistan te sturen, waar 545 mensen aan meedoen. Het zwaartepunt ligt in Kunduz. Op dit moment geven hoge militairen en ambtenaren uitleg over de missie. Volgens Van UM is Kunduz verder ontwikkeld dan Uruzgan. Er gaan gewoon meer kinderen naar school, er gaan meer meisjes naar school. De economische ontwikkeling is verder... Daar waar we aan Oeresgan, we heel blij zijn met een uh, aantal kilometers uh, geasfalteerde weg... Uh, heb je veel geasfalteerde wegen in, in Koenders en zeker in de stad. Er is een betere uh, publieke dienstverlening uh, op het gebied van water, onderwijs, uh, energie. Dus in die zin heeft Koenders uh, een veel betere uh, basis, om het zo maar te zeggen. Wel worden in Koenders drugs doorgevoerd. Of er een meerderheid voor het kabinetsplan is in de Kamer is nog onduidelijk. Volgende week maandag houdt de Kamer nog een hoorzitting. Waarschijnlijk is donderdag het afsluitende debat. In Jordanië wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de regering. Zo'n 5.000 mensen zijn op de been om te protesteren tegen de hoge werkloosheid en de hoge prijzen van voedsel. Ook wordt de Jordaanse regering beschuldigd van corruptie. De demonstranten eisen het vertrek van de premier en willen vrije verkiezingen. Tot dusver bepaalt de Jordaanse koning wie er in de regering zit. De demonstratie is georganiseerd door de moslimbroederschap, linkse groepen en de vakbonden. Na de volksopstand in Tunesië is het in verschillende Arabische landen onrustig. In Jordanië is de laatste weken al vaker gedemonstreerd. De Raad van Toezicht van Hogeschool in Holland is met onmiddellijke ingang opgestapt. De toezichthouders willen het nieuwe college van bestuur... onder leiding van Douglas Terpstra alle ruimte geven om orde op zaken te stellen. Terpstra heeft begrip voor het besluit. De raad van toezicht heeft vooral gekeken naar de toekomst... en heeft gekeken naar het totale instellingsbelang... en heeft op grond daarvan de conclusie getrokken... dit nieuwe college van bestuur moet uh, vol vooruit kunnen. Wind in de zeilen. En wij willen uiteindelijk geen last zijn voor het college van bestuur. Uh, maar dat college moet een nieuwe raad kunnen samenstellen... om die hogeschool in het nieuwe perspectief te zetten. En ik respecteer dat zeer hogeschool in Holland kwam in opspraak door gesjoemel met diploma's. Ook zouden voormalige bestuurders te veel hebben gedeclareerd. De inspectie van het onderwijs doet momenteel onderzoek... naar de gang van zaken bij in Holland. De rechtbank in Amsterdam heeft een kunstenares... vrijgesproken van de mishandeling van 95 hamsters. De vrouw, die zichzelf Tinkerbell noemt... had de dieren onder meer vier uur lang in kunststofballen laten rondlopen. Terwijl dat volgens de gebruiksaanwijzing maximaal een half uur mag. Toem had een boete tegen de vrouw geëist van 475 euro. Omdat de dieren door de hamsterballen gestrest of uitgeput zouden zijn geraakt. Maar volgens de rechter is niet bewezen dat de hamsters in hun gezondheid zijn geschaad. Ook de houder van de galerie waar de hamsters rondliepen krijgt geen straf. Het weer wisselend bewolkt en lokaal lichte regen of sneeuw. Vooral in het zuiden. Maximum temperatuur 5 graden. Vanavond vanuit het noorden opklaringen. Vannacht wat lichte regen bij temperaturen rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie. Start van de avondspits. 40 kilometer file levert dat op. De meeste files zijn niet langer dan 3 kilometer. Wat wel opvalt is de lange file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en Maarsen 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u natuurlijk van harte welkom bent. We gaan het hebben over verstandelijk gehandicapten als acteurs in een soap. Is dat emancipatie... Of is dat een respectloze freakshow? Een debat, zo direct. U hoort waarom Justus Van Oel boos is op Apple. En wilt u reageren? Dan kan dat via onze website... vrijdagmiddaglife.afro.nl of via Twitter, afrovml. Maar eerst gaan we weer naar het Malieveld. Den Haag, waar gedemonstreerd wordt. En waar we hoorden voor het nieuws... staatssecretaris Halbe Zijlstra poogde een toespraak te beginnen. Is dat gelukt, Marcel Bril? Uiteindelijk is dat gelukt, want uh, er was wat rumoer, er werd wat uh, spul naar hem toegegooid. Ik geloof dat het eieren waren die richting de staatssecretaris kwamen, aardware tomaten. Ja, het is zo'n chaos en zo'n drukte hier, dat ik het allemaal zelf niet heb uh, waar kunnen nemen. Toen moest even gezegd worden, jongens, doe nou even rustig. Er werd ook wat vuurwerk afgestoken, maar toen kon uiteindelijk zo'n tien minuten geleden... Halber zelfs aan toch beginnen, die overigens nu alweer uh, het Malieveld heeft verlaten. Maar tien minuten geleden begon hij met zijn speech. Oké, okay, dames en heren... Meneer Zelstra, ik heb nog geoefend langzaam zijn leven met de groep... maar ze wouden per se dit laten horen aan u. Ik weet het ook niet. Aan u het woord. Ja, dan zullen jullie de Voice of Holland niet mee willen. Maar ik wil jullie wel bedanken voor uh, jullie aanwezigheid op mijn uh, verjaardagsfeest. En ik wil jullie ook bedanken dat jullie vandaag bijeen zijn gekomen om te vieren de honderdste dag van het kabinet Rutte. En jullie zijn hier bijeengekomen om te protesteren tegen de zogenaamde langstudeerdersregeling. En die regeling, dames en heren, ik snap dat jullie daartegen protesteren, maar waarom, waarom neemt dit kabinet deze regeling? Wij... Besluiten tot deze regeling. Wij besluiten tot deze regeling omdat wij willen voorkomen dat jullie in de toekomst enorm veel geld moeten betalen voor het aflossen van de Nederlandse staatsschuld. Wij, wij nemen deze maatregel. Wij nemen deze maatregelen omdat wij tegelijkertijd ook willen investeren in het Nederlandse hoger onderwijs. En zo ging Halber Zijlstra nog een tijdje door met het uitleggen waarom hij vindt dat de maatregelen die genomen worden, uiteindelijk genomen uh, uh, uh, gaan worden. Dus uh, hij was wel volgens mij onder de indruk van al de mensen die hier aanwezig waren. Maar dat betekent absoluut niet dat zijn beleid uh, veranderen gaat. Hij stond daar vijf minuten uh, op dat podium, is vervolgens verdwenen. Het was een enorme chaos toen hij uh, hier uh, wilde vertrekken. De studenten die hadden nog een aantal uh, rookbommen uh, uh, gegooid. Maar uh, verder is het nu weer vrij rustig en gaat het programma hier nu zo dadelijk afgerond worden. Marcel Bril van de NOS. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de broer van... Ja, lieve luisteraars en mensen hier aanwezig, welkom bij de broer van. En eh, vandaag in de broer van een heel bijzondere gast, mag ik wel zeggen. En dat zeggen we natuurlijk elke week, maar dat is deze week ook werkelijk het geval. Ze is namelijk het dochtertje, niet de broer, maar het dochtertje van onze kerstverse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Behalve Zijlstra, eh... <tus> Nou, Fokje, gefeliciteerd met je vader. Hij had een ja. beetje de verkeerde partijtje uitgekozen. <laughs> Hij werd toegezongen, er dus zat geen woord Chinees bij. <laughs> maar goed, we gaan het nu, nu, nu met jou praten. Ja. Wil je wat drinken? Ja, lekker. Um, limonade. Limonade? Nee, nee, um, uh, cola. Dat mag thuis niet. Cola. Nou, dat, uh, dat mag hier dan wel voor een keertje. Ja. <laughs> dan moet je alleen niet tegen je vader zeggen, oké? Okay? Nee. Uh, hoe oud ben jij, Fokje? Um, acht. Acht. Nou, dat vind ik uh, een de leeftijd, hoor. Ja. Ga je al naar school? Ja, natuurlijk. Groep 5. Ja, en Fokje, hoe, hoe gaat het met jouw papa? Nou, nu niet zo, denk ik. Maar meestal goed. Meestal goed. Uh, uh... Hij is heel druk uh, met zijn werk, zegt mama. Mama zegt dat papa het heel druk heeft op zijn werk en ja. dat we hem daar nu niet zoveel zien. Ja, dat hoor je vaak, dat zo smoesjes. Hé uh, hey Fokje, als jouw papa nou eens een keertje vrij is, ga je dan wel eens wat, wat, wat leuks doen samen? Um, ja, mijn papa houdt heel erg van fietsen. Oh, jullie gaan dan samen fietsen? Nee, papa gaat alleen fietsen met een lapje in zijn broek. <laughs> ja, en, en, maar wat doen jullie dan wel voor leuke dingen samen? Weet ik niet. Maak je met papa wel eens een tekening? Of, uh, nee. Met een fieldstift of een potlood? Met wat? Fieldstift of een potlood? Nee, geloof ik niet. Nee, nee, papa houdt er niet zo van, geloof ik. Hij houdt van fietsen. En ik hou van uh, televisie en computerspelletjes. Uh, dan ga je niet wel eens samen naar de dierentuin? Nee, uh, ik kijk meestal uh, naar National Ge Geographic Channel, dat het is hetzelfde, zegt papa. Maar, uh, maar, het maar ga je dan nooit eens een keer gezellig uh, naar, naar, een, naar een museum? Wat, wat is dat? Nou, een museum is een plek waarin allemaal spullen die vroeger mooi of belangrijk waren, staan, worden, worden ja, bewaard. Ja, we gaan wel eens naar oma. Ja. Oh, <coughs> ja maar ja, een museum is natuurlijk een iets, iets andere plek. Meneer, ik moet plassen. Ja, wacht maar eventjes, want het is een live programma en je hebt net een glas cola weggeklokt. Dus je mag eh, rustig ja. even wachten. toch? Speel jij een uh, muziekinstrument? Um, nee, ik zat op viool, maar daar moest ik vanaf. Oh, waarom? Nou, papa zei, daar kun je later niks mee. Ga maar op judo, dan kun je jezelf verdedigen. Ah. Uh, ga je wel eens naar het jeugdtheater? Ik weet niet wat dat is. Ik moet het heel nodig plassen. Ja, dat is een beetje je eigen schuld. Dus even zitten nog. Ja. En nog heel even, Fokje. Het jeugdtheater is speciaal gemaakt voor jongeren. Mm. Dus volwassen mensen spelen een toneelstukje voor kinderen, snap je? Zodat ze uh. niet als dikke volgevreten cola zuipende kinderen op de bank hangen... en de hele dag zitten te kennen. Nee, ke dat ken ik niet. Nou, wie weet uh, ken je dat later wel, ja. tenzij je vader doorgaat met waar hij mee bezig is. Ja. Lees je vader hier wel eens voor uit een boek? Nee, mama leest altijd voor. En uh, dat kan ze heel goed met heel verschillende stemmetjes. Vind ik heel leuk en spannend. Uh, maar we doen het wel altijd stiekem. Oh, oh ja, ja. Ja. Nou ja. dat is dan dus eigenlijk een beetje een soort uh, jeugdtheater. Oh. Hey, jullie hebben zeker thuis een hele, hele grote boekenkast staan. Nee, zien. nee, we hebben een stapeltje op de wc en verder alleen Harry Potter. Hoewel papa dat spannend vindt. Eigenlijk. Ja, dat heb ik precies zo uh, over. Ja. Dus. Uh, weet jij ook wat je vader doet uh, voor werk? Ja, die zit in de politie. Het zit? Hij zit in de politie? Ja, nee... Hij... Je bedoelt de politiek? Ja. ja. Ja, jouw papa gaat over een heleboel centjes... die alle mensen in Nederland aan hem geven... zodat hij die centjes weer kan verdelen aan mensen die het nodig ja. hebben, zeg maar. Ja, ik geloof het wel, ja, maar ik moet echt heel nodig blozen nu. Ja, dat is een beetje pech, hè. Als je even wacht, gaat het, uh, mag je zo. Ja. Ja, kijk, jouw papa moet nu heel hard werken... want er zijn niet zoveel centjes meer. En daarom, wat doet die slipper papa van jou? Hij pakt de centjes af van mensen die daar iets moois mee kunnen maken. Mooie muziek of een, mooi, een bijzonder kunstwerk. Oh, stout. Nou, dan zeg, je het nog, dan zeg je het nog heel netjes, hè? En bovendien gaat papa ook de studenten aanpakken, hè? De jeugd. De halbeheffing gaat hij papa invoeren. Hij is het eigenlijk een beetje voor jou aan het verpesten allemaal, hè? Ja. Maar mag je later net zo lang zuipen als je wil ze Studeren zo weinig als je kan. Want uh, dat bepaalt, pa, betaalt papa toch allemaal allemaal. Ja, lieve papa. Nou, fok je, papa is inderdaad lief. Wil ja. bedank je bedanken voor, voor het gesprek? Hier heb je hebt een lolli mee naar huis. En ik vind dat je al heel goed. Wat zit je nou te huilen? Nou, ik. Heb... Uh, Ik heb in mijn broek geplost. Ja, God, jezus. Vraag dat om een zeiltje aan het begin van het gesprek. Dit was het dan, dit was het dan, dit was de broef van De broer van. Zo gaan we debatteren over Down is die. Dat is een uh, nieuwe soap die door de varen uitgezonden wordt... waarin uh, acteurs met het Down-syndroom spelen. En de een vindt het emancipatie en de ander vindt het een freakshow. Maar eerst muziek, de tunes. Tunes waren dat. Michel Veldhuis, Jelle Himmelrij, Remco Sietsema... Max Zombroek en Aram Haarsma. En uh, Nina De Hoog en Larry Grote... die hebben een exclusief kleedkamerconcert van de tunes gewonnen, want die uh, wisten namelijk het antwoord op de vraag welk voedsel een terugkerend thema is op hun plaat. Het zijn inderdaad appels. Lekker. De, daar zongen jullie Lekker. namelijk. Uh, gefeliciteerd trouwens. Over. Gefeliciteerd. Ja, uh, en, en jullie gaan ze ontmoeten. Nina de Hoog en Larry Grote. Um, ja, jullie zijn uh, op, op straat zei ik in het begin gepokt en gemazeld. Hè? Dat is waar jullie als, als band zeg maar uh, vaak hebben opgetre opgetreden. Klopt, want, ja. Want dat wilde je graag? Uh, het was zomer en we hadden een busje en we gingen, we gingen naar Frankrijk. En die, die, die vakantie wilden we heel graag. En we wilden de muziek spelen. En nou, die straat die lag, daar. Die lag daar open. En, wat, en le nog... wat leer je als je op straat spe speelt? Je leert, je leert mensen uh, bij je houden. En je leert nog veel meer op straat natuurlijk. Maar... Mo moeilijk probleem. Want <laughs> maar het, Zodra ja, niet ze het niet open. leuk vinden, dan, dan, dan lopen ze door, bedoel je? Precies. Ja, ja dat, is dus, dat is het verhaal. En, uh, ja, we hebben daar de show opgebouwd. De mensen thuis zien het natuurlijk nu hier niet. Die horen het alleen. Maar, uh, het klinkt niet alleen levendig, ik kan zeggen, het ziet er ook heel levendig uit. J jullie noemen het uh, folk en roll, hè? Waarom? Ja. Uh, omdat we er uh, een beetje moe van werden dat mensen het niet wist, precies wisten wat voor muziek we maakten. Dus dan kregen we kregen ongeveer een vaste lijst van tien genres aan onze broek hangen. En uh, dat op een gegeven moment we gezegd: van uh, we gewoon zo uh, lekker ons eigen hokje waar we in ja. gaan zitten. De, de muziekpers, begreep ik ook, heeft geschreven: van ja, het is een beetje oude lulle muziek voor jonge mensen. Klopt, ja. Dat is, dat is wel geschreven, ja. ja ik als, een rare definitie, eigenlijk. Ja, ik, ja, het is wel een leuke definitie, maar... het klopt niet helemaal, want het wat vaak verward wordt. Want onze muziek is niet per se voor, voor, voor oude lullen, maar onze instrumenten zijn eigenlijk van oude lullen. Zeg maar, het zijn instrumenten Zoals? die van onze opa's hadden kunnen zijn. Bijvoorbeeld ja, die trekkermonica die er staat. Er wordt ook al sinds de, Hele nou, mooi, sinds de renaissance opgespeeld, denk ik. <laughs> en en zo'n contrabas. Jullie maken gewoon gebruik van oude instrumenten... maar maken daar hartstikke actuele leuke zwingende nieuwe muziek mee. Dat is het eigenlijk. Zo zou je het kunnen zeggen. Dankjewel, we gaan jullie zo direct cool. nog een keer horen. De cool. tunes. Tijd voor het debat, iedere week in vrijdagmiddag live. En vandaag gaan we het hebben over Downesty. Uh, de wereld draait door, gaat namelijk die soap uitzenden. waarin uitsluitend mensen met een Down syndroom spelen. Uh, is dat nou aardjes kijken of is het een bewijs van emancipatie van mensen met de Down syndroom? Hierover gaan we in debat Maria Heijman, moeder van Lise Weerdenburg, een van de acteurs ook in. Downesty. En psycholoog en ethica Anne Roelofsen. Haar broer heeft het syndroom van Down. En die houdt, begrijp ik, ook van toneelspelen. Eh, allebei welkom hier in uh, de kroon. Jullie krijgen eerst allebei 30 seconden om ongestoord te praten. En daarna mogen jullie elkaar gerust uh, onderbreken. Jullie gaan uh, praten over de stelling. Downesty is, is goed voor de emancipatie van mensen met het Down syndroom. En Maria Heijman, moeder dus van actrice Lise. 30 seconden om aan te geven waarom u het met die stelling eens bent. Dank u wel. In deze soap krijgen jongeren met een passie voor acteren... de kans om voor de camera te acteren. Deze jongeren zijn meer dan alleen hun handicap. Met veel inzet zetten zij zich in om een prachtige acteerprestatie neer te zetten. Ze zijn er trots op. En dat werkt emanciperend. In dit programma zijn de mogelijkheden van mensen met Down-syndroom leidend en niet hun beperkingen. Dat verrijkt het beeld van het publiek en dat emancipeert het publiek. Deze soap draagt bij aan integratie van mensen met een handicap. En daar laten we het voor nu even bij u krijgt zo weer. 30 seconden voor Anne Roelofsen om aan te geven... waarom zij niet vindt dat Down is die goed is voor de emancipatie. Dank u wel. Ik denk dat het heel goed is als er meer down-mensen op televisie komen. Ik denk dat dat heel goed kan bijdragen aan de emancipatie van down-mensen. Die horen bij de maatschappij en in het leven. Ik denk dat als je op televisie dat doet, dat de slechtste vorm is deze soap. Omdat je heel weinig ziet van het leven van down-mensen. Van de echte personen, de, de acteurs, hoe hun leven eruit ziet. En hierdoor zie je eigenlijk voornamelijk uh, mensen met een handicap... die uh, iets opvoeren en, en mensen gaan kijken om de handicap en niet om, om iets anders. mevrouw uh, Heijman, 30 seconden nog voor u. Um, ik denk dat het inderdaad heel goed is dat mensen met een uh, Down syndroom op de televisie komen. En ik denk dat je dat in alle uitingen moet laten zien. Ik denk dat mensen met, het, uh, met het Down syndroom, mensen met een handicap, gezien en gehoord moeten worden. Dat draagt bij aan een verrijking van het beeld. En dat breekt het stereotype beeld af wat we hebben van mensen met een Down syndroom. Dus ik ben ook een voorstander meer ook in prestaties als een soap, als een toneelstuk, een film, discussie, debat... aan het woord laten en zien. Zeker weten. Binnen de tij tijd, heel mooi, getimed. Mevrouw Roelofsen, de laatste 30 seconden voor u. Nou, daar zijn we het in ieder geval over eens. Dat is prettig. Uh, wat ik denk dat het probleem is met uh, Downesty... is uh, dat de mens gereduceerd wordt tot zijn handicap. En het is niet dat je denkt van... dit is een, uh, een prachtig mens die hele leuke dingen doet... en toevallig heeft hij een handicap. Het gaat echt om de handicap. Om die reden is het opgezet. En om die reden kijken mensen. En de, uh, de reacties op Twitter waren ook geheel volgens het cliché. Ach, wat een schattig lief mogeltje. In die hoek zaten de reacties. En dat is nou juist het clichébeeld wat ik uh, jammer vind. Liever een documentaire over een restaurant. ...waar mensen met down in de bediening werken. Mevrouw Heyman, we zien alleen maar het cliché. Uh, blijkt ook uit de reacties op Twitter. Het clichébeeld komt natuurlijk voort uit uh, de beeldvorming... ...die mensen zelf hebben. En ik denk dat we die beeldvorming moeten doorbreken. En die doorbreken we ook door... Uh, hen zelf ook een acteerprestatie uh, neer te laten zetten. Een prestatie waar ze zelf hard aan werken... ...waar ze hun inzet uh, voor tonen... ...en waar ook uh, gebleken blijkt dat ze, dat ze het kunnen. Ja, ja. En dat mensen dat... Schattig vinden? Ik heb daar niks op tegen. Nee. Wij mevrouw, vinden vaak hè, ja? dingen schattig die we op de televisie zitten. Maxima is ook schattig om te zien. Mevrouw, ja, absoluut. Mevrouw Hoelofse heeft er wel wat op tegen. Dat is helder. U schreef, mevrouw Hoelofse, in, in de Volkskrant: dat het om een smakeloze en respectloze freakshow zou gaan. Is dat zo erg? Nou, ik vind het vrij uh, ernstig dat het echt, uh, echt gaat om het kijken naar een handicap. Dus als je bijvoorbeeld uh, hebt de Paralympics. Dan, uh, uh, iemand is een geweldige sportman. Je wordt meegevoerd in zijn sportieve prestatie. En pas in tweede instantie zie je de handicap. Je ziet eerst de mens, dan de handicap. Ook bij de misverkiezing. Je ziet een prachtige vrouw en komt er daarna achter. Oh, oh, ze heeft geen hand. Dat werkt emanciperend. Dat werkt emanciperend. En het is, is bij Down is het niet het geval dat je denkt... Wow, het wordt prachtig meegevoerd in deze scène over, over deze heer... die vreemd gaat met zijn sickadressen. Oh, Oh, hij heeft ook daar. Dat de verrassing achteraf komt, die zie ik, die zie ik niet in deze opzet. Ik, ik heb het gevoel dat mensen echt uh, kijken om te kijken naar de handicap. En, da, en dat vind ik jammer als je ook bijvoorbeeld een documentaire kan laten zien... waarbij je een, iemand met down in als een kracht ziet. Ja, mevrouw Heyman, Heijman, uh, denkt u dat de acteurs die meedoen in die, in die soap... dat die daar... Uh, ja, hoe maken ze die keuze? Zijn ze bewust van wat ze doen en wat het effect is? Mag ik nog even reageren ja, op wat mevrouw uh, Roelofsen zegt? Van, ik denk dat juist uh, die mensen met een handicap... Dat, uh, dat je daar gedurende de soap uh, ziet welke prestaties zij kunnen neerzetten... en dat je dan dus de mogelijkheden ziet en niet de beperkingen. Dat je wel voorbij de handicap kunt kijken. Ja, en ik bedoel, op basis van een paar beelden kun je nog geen oordeel vormen... over het effect dat het uh, zal hebben. En weten zij zelf wat het effect kan zijn van zo'n soap-TV? Uh, zij... Niemand kan natuurlijk het effect vooruitzien... wat het effect is van zijn optreden op de tv. Dat we dat voorop dus stellen. Voor het... Ze hebben wel zelfbewust gekozen om hier aan mee te doen. Het is eigenlijk heel emanciperend. Want de mensen in o -O -Gerso, die weten ook niet... wat voor reacties ze krijgen natuurlijk na afloop. Nee, dat is een feit. Ja. Dus in die zin ja. zijn ze eigenlijk gelijkwaardig. Uh, ja en nee. Ik bedoel, uiteraard uh, zijn, uh, is iedereen gelijkwaardig aan elkaar. Dat, is, uh, dat staat voorop. En ik geloof ook absoluut dat het emanciperend werkt als in... dat deze mensen het ontzettend leuk vinden om, uh, om in die soap te acteren... en met professionele camera's. En dat ze ervan zullen opbloeien en van zullen genieten. Op de, die manier, uh, dat geloof ik. Want, dat want dat e als uw broer gevraagd zou worden mee te doen... zou, dan, zou u dan, dan zeggen nee, dat mag niet? Ik, het is niet aan mij om te bepalen wat mijn broer wel en niet mag. Uh, ik zou hem wel zeggen en proberen uit te leggen. Want dat is een andere waarheid. Als je met een handicap uh, op tv komt, jezelf laat zien... Uh, is er altijd het risico dat mensen niet naar jou kijken om jouw prestatie... maar naar jou kijken om, om je handicap. En dat is wat er vroeger bestond. Uh, zoals dat toen genoemd werd, freakshows of uh, lily putter Dorpen. Uh, op die manier uh, werden mensen die anders dan de standaard zijn tentoongesteld. En je, hebt altijd, je weet nooit attractie. waarom mensen... Je ja, gaat wel ik, kijken? Ik, nou, ik, ik kreeg echt een nagevoel van in mijn buik, moet ik eerlijk zeggen. Mevrouw Heijmer, wat, wat nou als inderdaad de, de soap wordt uitgezonden... en er komen inderdaad negatieve reacties op? Ik denk uh, dat die negatieve reacties... Komen en dat we ook niet bang moeten zijn dat die komen. Ik denk ook dat het juist helpt om de maatschappelijke discussie daar een stapje verder in te brengen. U heeft hier in ieder geval vandaag ook weer een bijdrage aangeleverd aan die maatschappelijke discussie. Daar wil ik u beiden voor danken. Maria Heijman, moeder van Lise Weerderburg. Een van de acteurs dus uit Downisty. En psycholoog en ethica Anne Rolofsen. Dank u wel. Graag gedaan. <applaus> Nou, wat mij nou is overkomen. Ik rijd in een Peugeot en die Peugeot heb ik keurig nieuw gekocht van Peugeot. Ik ga met mijn Peugeot tanken bij de Shell en betaal daar netjes voor de benzine. Vervolgens stuurt Peugeot een rekening aan Shell of Shell even 30% van het door mij getankte bedrag aan Peugeot wil overmaken. Geen automobilist zou dat accepteren. Alle oliemaatschappijen zouden naar de Europese rechter stappen. En vooral, het beschaafde Franse automerk Peugeot zou zoiets nooit doen. Maar Apple schaamt zich nergens meer voor. En nu dreigt de volgende situatie te ontstaan. Ik heb betaald voor een iPad aan Apple, honderden euro's. Ik gebruik die keurig afgerekende iPad om elke dag digitaal mijn krant te lezen. Daarvoor betaal ik keurig aan die krant, honderden euro's per jaar. Vervolgens stuurt Apple een rekening aan mijn krant... of Apple even 30% van mijn abonnementsgeld mag vangen. Hoezo? Ik tank mijn iPad vol waar ik dat wil. Vroeger vond ik Apple een cool bedrijf. Apple was de eeuwige uitdager van de nummer één op computergebied Microsoft. David tegen Goliath. Che Guevara tegen de corrupte kapitalisten. Steve Jobs van Apple was mijn Leonardo da Vinci. Alleen het beste was goed genoeg. Bill Gates van Microsoft heeft zijn hele leven maar één goed idee gehad. Het verkopen van andermans ideeën. Kortom, Apple was goed en Microsoft was slecht. Inmiddels weet ik beter. Apple wil gewoon hetzelfde als Microsoft, de absolute wereldheerschappij. En we mogen vrezen dat Apple daarin veel verder zal gaan dan Microsoft ooit gedurfd heeft. Bill Gates was vooral een erg handige jongen en daar was hij trots op. Maar Steve Jobs van Apple is een genie met een heilige missie. Dus Steve Jobs, de nieuwe Stalin van de software, de nieuwe Einstein van iTunes en appjes, wil geld zien van de noodlijdende Nederlandse pers. En Apple speelt het slim. Met diverse toeters en bellen... lokte Apple de digitale abonnees van kranten naar de iPad. En nu eist Apple van die kranten 30% van hun digitale inkomsten. Wie niet betalen wil, kan oprotten. Want volgens de regels die Apple zelf heeft gemaakt, klopt het helemaal. Geen enkele krantenlezer zou dat soort chantage moeten accepteren. Ieder dagblad zou naar de Europese rechten moeten stappen. Het Nederlandse kwaliteitsblad Elsevier heeft, zo heb ik gehoord... de nieuwe voorwaarden van Apple al ondertekend. Fijne collega's, wat u zegt... Dus dit is wat wij gaan doen. Europa gaat bliksemsnel een Europese iPad ontwikkelen. Die Europad doet dat altijd en overal. En hij is lekker goedkoop, want wij klonen onze Europad in elkaar... met onderdelen die in ieder Chinees, Chinees dorp te krijgen zijn. Onze milieuvriendelijke Europad zal jaarlijks miljoenen tonnen papier en druk in besparen. En de Europad beschermt de vrije Europe Europese pers tegen Amerikaanse afpersers. Apple is op weg een ongenaakbare monopolist te worden. Het bedrijf is inmiddels groter dan Microsoft... en in beurswaarde de nummer twee van de wereld. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat Apple altijd heeft gezorgd... dat er geen rotzooi op Apple-computers kon draaien... terwijl Microsoft alle ramen en deuren wagenwijd openzette... voor virusfabrikanten en software -chakraars. Dus een Apple doet het altijd. Het blijft lastig kiezen. Tot slot een bericht voor alle bezitters van een Samsung-TV... U kunt binnenkort alleen nog maar RTL 4, RTL 5 en RTL 7 ontvangen. De andere zenders weigeren helaas om 30% van hun inkomsten aan Samsung af te staan. Justus van Roel. Zodra Ralf Monen over het computervirus als oorlogswapen... en natuurlijk Frits Barend. Maar eerst nieuws, Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. In Den Haag is de studentenmanifestatie tegen de bezuinigingen bij het hoger onderwijs afgelopen. Als laatste was onder boegeroep staatssecretaris Zelstra aan het woord. Die zei dat hij begreep dat er werd geprotesteerd. Maar Zelstra benadrukte dat bezuinigingen nodig zijn om te voorkomen dat studenten van nu in de toekomst veel moeten betalen om de staatsschuld af te lossen. De Afghaanse provincie Kunduz is veiliger dan Uruzgan, zei commandant der strijdkrachten van UM in de Tweede Kamer. Hij is een van de militairen die uitleg geven over de mogelijke missie naar Afghanistan. Volgens Van UN is Kunduz verder ontwikkeld dan Uruzgan, gaan er meer kinderen naar school en zijn de economische ontwikkeling en infrastructuur beter. In Jordanië wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de regering. Zo'n 5.000 mensen protesteren tegen de hoge werkloosheid en de hoge voedselprijzen. De demonstranten in Jordanië eisen het vertrek van de premier en willen vrije verkiezingen. En op de A58 begint maandag een proef met variabele snelheden. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot... mag in de ochtendspits maximaal 70 of 90 kilometer per uur worden gereden. Rijkswaterstaat hoopt dat het verkeer op de A58 daardoor beter doorstroomt. En tot zover de hoofdpunten. ANUW-verkeersinformatie ah, is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste files staan in het midden van het land. In totaal staat er 50 kilometer... Wat opvalt is de lange file op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knoop en het Oude Rijn, 9 kilometer. Zulke is ook opmerkelijk druk op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor de Vlakentunnel staat 5 kilometer. Tussen Eindhoven en Geldrop rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug... In de kroon aan het Rembrandtplein zitten we. U hoort zo direct Ralf Monen over een computervirus als oorlogswapen. En Frits Barend over de sportieve diepte- en hoogtepunten van de afgelopen week. En u kunt reageren via onze website vrijdagmiddaglive.avro.nl of twitteren. Hekje Avro VML. De ja, dames en heren. Uh, de radiokok, u hoort het gezegd worden. Maar het is niet waar deze keer. Deze keer hebben we een geheel andere gast... die ook heel erg belangrijk is. Mijn naam is Stanley Zweetwater. En uh, ik werkte vroeger voor de radio Paramaribo. Maar ik heb vakantie en ik ben dus nu al 15 jaar hier. En daarom heel leuk om hier uh, nu eens een keertje uh, uh, iemand aan tafel te hebben... die u ongetwijfeld kent of niet kent. Hij was deze week nog op televisie bij Zeker. Paul de Leeuw. Zeg je naam maar. Mijn naam is Prem... Precies, dat zeker is Het Het is prem die hier, Ik ben de echte prem. De echte prem de, Precies, die hebben we hier aan tafel. Uh, we dachten dat hij niet genoeg uh, uh, aan bod kwam. Dus zeker. we denken, eh, bij onszelf. Ik kan niet genoeg aan het woord zijn. Ik mag zeggen wat ik wil. Ja, jij ja, hebt de mening van vrijheidsuiting. Heb je natuurlijk. Zeker, want ik ben de echte prem. Want je bent de echte prem. En ja. niemand anders dan de echte prem. En daarom zeker. is het ook zo leuk dat je hier bij mij bent. Ik ben zeker bij jou en ik zeg wat ik wil. Juist. Want, geweldig, geweldig. Wat een geweldige uitzending. We nou ik zat thuis te luisteren naar Radio 1 en ik hoorde dat ik mezelf na aan het doen was. En ik denk, ik spring ben je? op de fiets. En wacht, wacht, ik ben de wacht, echte prem natuurlijk. Ben jij de echte prem? Geweldig. Nee, Hola, want achter, als jij de echte prem bent, dan had je hier op tijd moeten zijn, dus dat klopt niet. Geweldig, haal mij maar lekker door de mangel. Uh, niks beter dan, ik ben een clown. Ik ben een clown. Haal ja, je mij bent maar, maar een clown, lekker. Je laat, uh, nou, dus, maar twee... presentator, gaan wij nog wel even de satirische sketch afmaken die wij oh, samen hebben voorbereid. Ik en ik een wekenlang lang op deze stem geoefend. Ik, ja, ik, ik, wil het ook, ik wil ook dolgraag doorgaan... precies zoals ze in de kleedkamer hebben gedaan. Ja. Maar we, we, we praten al allemaal door elkaar. Harde grappen. Harde grappen over mij. Als met name hij is dus... Ja, dat is mijn tekst. Mij. Precies, luister nou, Luister nou eventjes namelijk aan Jullie lijken ja. als, als twee drummers... Ik ben elkaar. Uh, ik, ik heb hier in de jullie, schmink gezeten <laughs> om hier een prem te lijken. Ik heb wel, ik, Het ziet er fantastisch. Ik zal bewijzen dat ik de echte prem ben... door een hele... Onpasse dingen te zeggen. Kijk maar, bijvoorbeeld. Jan Mom doet het met vingerverf. Ja, nou ga je. Nou ga en je natuurlijk. De chocolade. Dat is een hey, grens, mij zelfs, ik. Poep. We hebben een beller. We hebben een beller. Nou, Die we hebben. we luisteren even naar de beller. Hallo? Hier de echte prem. Ja, ik, ik bel jullie wat. Ik zit te luisteren naar het ik... programma. En ik moet zeggen, ik vind het hartstikke leuk wat jullie doen. Eindelijk eens een keer uh, aangepakt. Maar dat vind ik heel goed. Ik ben namelijk prem. En ik, ik, ik, ik moet ook, ik verdien ook satire. Dat er van mij satire wordt gemaakt. Ja, dat ja, is goed. Joes, goed een... door. Ik ben de echte prem. Groet ja, ja, dat dus is de echte prem. De duidelijke taal van prem, zoals we uh, ook gewend zijn. Ik zou willen zeggen, prem, als je nog luistert. Mocht je hier niet aan de bak komen, dan hebben we je nog wel de 24-week... Uh... Ja, wat zijn dit dan van figuren die zijn aangevonden? Hallo, ja. Hallo, ik ben, ben de de echte echte ja. Prem. Ik ben de echte Prem. De echte prem was, ik ben de echte Prem. Ik zou aanwijzen wie de, ik de ik echte Prem was. Ik ben de echte Prem. Ik zou jou niet aanwijzen. Ik, ik, ik zou iemand anders uitzetten. Nou, ik vind voor, voor deze week op zijn minst genoeg Prem. Laten we dat uh, alsjeblieft zo houden. En misschien nog wat langer. Dames en heren, ik ben Stanley water En ik moet ontzettend overgeven. En ik ben Prem. Ja, ik ben prim. Nee, ik In ben prim. Ik Heelt ik ik ik u de recepten nalezen van de Radio Kok? Prima. En dan schuif we nu aan tafel de echte Frits Barend, die Zeker zo, <laughs> zo over sportieve hoogte en dieptepunten. Zeker uh, weten man van de afdaging. Dacht ik. <laughs> Toch weer Prem. En Ralf Monen. En die praat. Gewoon, denk ik. Gewoon een... Ik zal het proberen. Ja, dat klopt. Ik weet directeur, niet of het lukt. Directeur van computerbeveiligingsbedrijf ITSX. Zo spreek je Duits. Ja, klopt. Uh, die ons gaat bijpraten namelijk over de, voor zover u het niet wist... de 25e verjaardag van het computervirus. En hoe gevaarlijk dat computervirus in de toekomst uh, kan worden. Uh, Frits, heb jij trouwens wel eens last gehad van een computervirus? Ja, één of twee keer heb ik echt last gehad van een virus. Verschrikkelijk is dat. Wat was dat? Weet je dat nog? Ja, dat mijn computer op hol sloeg. En uh, gelukkig had ik een backup gemaakt... Maar natuurlijk weer de laatste drie weken niet. Ja. Maar je bent helemaal in paniek. Als je komt... Vorige week dacht ik dat mijn computer crashte. En toen was het een scherm. Maar je bent volledig in paniek. He heeft Frits een besmette computer gehad, denk jij? Maar ik denk ja, het wel dan. Ja? Ja. Want? De, hoe, hoe, hoe, hoe snel gebeurt dat? Um... Dat ligt eraan of je je computer beveiligd hebt of niet. Als je een, uh... Ik zat alleen maar porno te kijken. Uh, dan... Ja, uh, Nee, kijk, als je een antivirusprogramma hebt. dan is dat een goede beveiliging. Maar ik heb een heel goed antivirusprogramma. Ja, ja, maar nee. dat, is niet, dat is niet altijd afdoende natuurlijk. Want die antivirusprogramma's die herkennen alleen virussen die al bekend zijn. Ja, maar die... Dus nieuwe, onbekende virussen kunnen ze niet herkennen. Nee, dat zit niet in hun database. Die hebben wel keurig geholpen, moet ik zeggen. toen ik belde, hebben ze het keurig afgehaald weer. Die zeiden het had niet mogen gebeuren. Via de servicelijn. Dat werd wel netjes gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat gebeurt. Want die, die, die, die, je computer wordt besmet. Uh, wat, wat gebeurt er zonder dat je het misschien ook zelfs in de gaten hebt? Vaak zonder dat je het in de gaten hebt. Ja, nou, de, de, de meest voorkomende soort van besmetting. is uh, eentje waarbij jouw computer uh, lid wordt gemaakt van een botnet. Dat is een, zeg maar een leger van zombiecomputers. Die zonder dat jij het doorhebt. allemaal taken van een of andere vaagschimmige organisatie. meestal uit Oost-Europa. gaat plegen. Dus van... gebruik jouw computer ja. om, om dit soort activiteiten ja. te verrichten. Zonder dat je het merkt? Wordt je, je, je computer ook niet trager? Of? Mm, nou, de computers tegenwoordig zijn zo snel dat, ga, dat merk je bijna niet meer. Tenzij je. Kijk, als je, als je echt helemaal niks gedaan hebt. en je gaat zo het internet op. en je gaat een beetje rondsurfen... ben je binnen 20 minuten. heb je ongeveer 30 virussen. En dat ga je merken dan. Het, het hoeft niet niet bij één besmetting te blijven. Je computer kan wel vijf of zes hebben. Ja, we, we hebben het erover omdat 25 jaar geleden het eerste virus werd vastgesteld. Althans, wat was dat voor virus? Uh, nou, dat was het eerste virus voor de PC. Die, was toen, die bestond toen net. En dat was een virus voor het MS-DOS besturingssysteem. Het allereerste virus, dat was eigenlijk voor de Apple. Want? Dat was? Dat was nog een paar jaar eerder. Dat was de Elk virus uit uh, 1981. Dus dat is 30 jaar geleden inmiddels. En wat voor virus was dat? Uh, nou, vrij onschuldig. Dat, die eerste virussen waren allemaal vrij onschuldig. Die uh, gaven gewoon een berichtje op het scherm. Je bent besmet. Of je, je, he, op, een, op een bepaalde datum gaven ze dan een bepaald bericht. En dat kon een politiek bericht heb... zijn. Of een, of een uh, lachenbericht. Of ik heb wel eens gehoord dat Apple minder gevoelig is voor virussen... virussen. Ja, maar dat, is, dat, dat, dat, dat is niet inherent aan Apple. Oh. Dat komt gewoon doordat Apple tot nu toe een veel lager marktaandeel heeft gehad. Waardoor oh. het niet interessant was voor virusontwikkelaars om daar code ik, voor te ontwikkelen. Ik, ik krijg... Ik krijg elke week, of twee keer per week krijg ik van IRG verification of zoiets. En dat blijkt dus een virus te zijn. Hè? Nou, dat zijn phishing het het e-mails. Die proberen jouw gebruikersnaam en wachtwoord afhandig te maken. Ja. Zodat men kan inloggen op jouw rekening. Maar lukt IRG ma maar niet om dat te stoppen blijkbaar. Nee, hoe kunnen ze stoppen dat jij e-mails krijgt? Nee, want, want wanneer is het begonnen ja. dat die, zoals jij net zei, onschuldige virussen van het begin veranderden... in dit soort virussen die gewoon als doel hebben jouw geld ja. te stelen? Ja, dat is een jaar of tien geleden is die omslag begonnen. He, toen hebben de criminele organisaties doorgekregen dat die geld mee te dienen was. En dat zijn ze dus ook uh, gaandeweg steeds meer gaan doen. Uh, ja. Tot en met wat we nu dus dan uh, zien uh, met de botnets en de, de, de banker trojans. Dus dat, ja, vij, dat zijn dat software. Twee keer per maand bent u ook winnaar van een loterij uit Engeland, wat 5 <lacht> u ja, ja, 5 miljoen op u wacht. Jij krijgt er nog een. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is de Afrikaanse ministers die staan in de rij om mij 20 miljoen te geven. Ja. Maar nou, nou was vorig jaar het stuxnet net virus volop ja. in het nieuws. Wat is dat voor virus? Nou, dat is een vrij uniek stu stuk software, eh, want het is het eerste virus wat ...dat eigenlijk een, een, een, een, ja, een lading, een wapenlading met zich mee droeg. En die bleek ook nog functioneel. Leg uit. Nou, wat het virus heeft gedaan is... ...het heeft stuk voor stuk Windows computers besmet... ...totdat hij Windows computers tegenkwam... ...waaraan een bepaald type besturing hing van Siemens. En toen heeft hij dat weer besmet. En toen is hij dus de apparatuur daaraan gaan besmetten. En dat was allemaal gericht op het, op het nucleaire programma van Iran. Waardoor de kerncentrale, de afvalthans, de plek hè, waar ze zouden werken aan kernwapens. Ja, uh, ja het ging om de ultracentrifuges waarschijnlijk. Gemaakt. Het ging waarschijnlijk om de ultracentrifuges. En dat heeft de motorbesturing van die, van die ultracentrifuges aangetast. Wie heeft het virus gemaakt? Waarschijnlijk de Israëli's en de Amerikanen in samenwerking. Waarschijnlijk? Ja. Wat dat geven wat, wat, ze niet toe. Maar er zitten aanwijzingen in het virus. Zoals? Hè, een een, geboorte, of een, een, een um, sterfdatum van een, uh, ja, een slachtoffer van de Midden-Oosten conflict. Heeft erin gestaan. Een Israëlische uh, ja, stervenval stond erin een datum. En nog wat andere verwijzingen naar dingen die daar in het Midden-Oosten spelen. En, en nog een andere code. De, de, ja, de analisten zijn er gewoon niet zeker over. Maar dat maar... betekent dus dat de oorlog zich verplaatst van zee, land, lucht uh, naar het internet eigenlijk. Oh ja, dus, ja, kom, ja. Was dat maar waar. Ja. Nou ja. Nou, dat zeg je. De je bedoelt dan het hebben we minder in. slachtoffers. Ja, ja, ja, lijkt het lijkt me dat je minder slachtoffers ja, ja, ja, ja, ja, maar, maar is dat ja. zo? Want nee, nee, nee, wat de vervolg kunnen natuurlijk bijzonder erg zijn. Want nu is het een nucleair programma wat aangevallen. Is. Ja. En je kunt zeggen: van nou, dat is Door niet erg, ziekenhuis. want dan willen we allemaal uh, dat dat ja. uh, natuurlijk weggaat. Maar um, wat als nou het elektriciteitsnet van een ja, zo ziekenhuis wordt Ja, of een ziekenhuis? Ja, een, of een ziekenhuis hè. En uh, die systemen die zijn gewoon kwetsbaar daarvoor, omdat er op dat niveau weinig tot geen beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, vaak. Maar het wordt ook afgeschermd. Hè. Je bedoelt bij een ziekenhuis of energiebedrijf? Uh, vaak wel, ja. Want wat er gebeurt is... Die, die net, traditioneel zijn die netwerken, die besturingsnetwerken... Hè, die zijn niet gekoppeld geweest aan het internet... of aan het interne kantoorautomatiseringsnetwerk... van zo'n organisatie. En die koppelingen die gaan nu steeds meer ontstaan. Hè, want er moeten meetgegevens terugkomen... en er moeten uh, allerlei uh, andere besturingssystemen... het moet allemaal op afstand gebeuren. Ja. Hè, dus het remote beheer. Maar hoe groot en... is het risico dat we dit dan nou vaker tegenkomen? Want je zegt het, het gaat nu om een virus... vermoedelijk ontwikkeld uh, door twee uh, overheden. Met, met uh, nou ja, ik neem aan... Mensen die er erg veel van weten. Kan de willekeurige particuliere crimineel dit ook uh, veroorzaken? Nou, dat denk ik niet. Want kijk, voor, voor het stuksnet-virus was behoorlijk veel kennis en, uh, en inzet nodig. Er zitten bijvoorbeeld vier zwakheden in dat virus. Of hij maakt misbruik van vier zwakheden die tot dan toe niet bekend waren. Um, um, Zo'n zwakheid, ja, die vinden ze niet elke dag in nee. windows. He? Maar goed, wat dus, uiteindelijk, dus... Wat, wat Israël en Amerika kunnen... Dat, dat kunnen uiteindelijk andere landen ook, toch? Uh, op, zich nee. wel, op zich wel. Absoluut niet. Jij hoopt van niet. Ah. Ik hoop van niet, nee. Ja. Nee, dat, uh, het is absoluut een mogelijkheid. En ik denk dat dit gewoon een vingeroefening was. Want kijk, je stopt niet vier van, die, van dat soort wat ze noemen exploits in een stukje virus. Als dat je hele uh, database is van, van dat soort exploits, dat doe je. Exploit? je vier, uh, een exploit is een stukje code die misbruik maakt van zo'n zwakheid. Okay, dus, ja. Maar en, kun je het oplossen door voor alle cruciale sectoren te zeggen... wij, wij koppelen ons niet meer aan internet? Uh, nou nee, dat, dat werkt niet dat meer. Helpt want, niet? Nee, want kijk, uh, je hebt het toch te maken met uh, besturingsinformatie die uh, naar zo'n systeem toegestuurd moet worden. Hè, en meetgegevens moeten terugkomen. Dus die koppeling die is tegenwoordig nodig. Dat is gewoon vanuit... Of er komt software in van een uh, USB-stick die ook weer ooit is ja, keer op internet ja, gezeten hey. Juist, inderdaad. Het, uh, die die virussen, uh, ook dit stuksnet trouwens, die maakten ook misbruik van dat soort dingen. En menselijk handelen, menselijk verhalen. Je kunt het wel. Afhakken, zo'n heel netwerk. En niet koppelen, maar dan komt er iemand met een usb stick inderdaad. Wat dus zegt, wij gaan dus. nog veel meer op dit vlak meemaken. Ja, dit was, dit was het begin. We gaan uh, uh, zien wanneer het vervolg komt. En nodigen je dan ook graag weer uit. Blijf voorlopig nog even zitten. Ralf Monen, directeur dus van it beveiligingsbedrijf ITSX. Zo direct Frits Barend over sport. En nu weer de tunes. Het, misschien mag we nog heel even een soort sluikreclame maken. maken. Uh, heel kort. Mensen kunnen ons album namelijk kopen in de winkel. Het is niet waar. Het is echt waar. Op onze website ook, onze virus, virusvrije website. Heel goed. En dan kunnen ze ook zien waar we over het hele land spelen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld zien dat we vanavond in Breda spelen. The tunes. All right. Ready? To realize when it started with a fire that she could fly and drive, yes, try to save her life. And I had to realize when I aimed between her eyes that she could fly and drive, yes, try to save her life. And I think she's alright, she's alive, not have to change she's alright she could fly and drive. Yes, try to save her life. <laughs> and I had to realize when I shut my baby twice that she could fly and drive. Yes, try to save her life. And I said, oh, she's alright. She's wow. alive. And I'll have to chase her down some more. And now she's all She's alive And I have to change Dankjewel. Train of Life. Je zou denken dat er een achtergrondkoor van uh, dames staat... maar het zijn gewoon uit de kluitergewassen jongens. Jelle Himmelreig en Remco maar Die prachtig zingen. De tunes waren dat. Sport met frits. Frits waren. De hoofdredacteur van Helden. En natuurlijk ook nog aan tafel Ralf Monen. Directeur van beveiligingsbedrijf itx s vind Ik vind het een keer moeilijk. IT Security Expert staat oh, Dat is het. <laughs> zeg <Zicht> het <laughs> nog eens. Een stuk makkelijker. <laughs> IT Security Expert. Trouwens wel <laughs> een fantastische band was dit weer. Ja goed hè. de ja. tunes. We gaan het uh, uh, over sport hebben Frits. En we beginnen meteen maar met de dieptepunt. Ja. Nou. Uh, het dieptepunt nummer drie. Was afgelopen woensdag Ajax Feyenoord. Uh, ik was er naartoe. En na twee minuten zei ik al tegen mijn buurman. Dit wint Feyenoord nooit. Dit wint Ajax 100%. Het, je zag al van het eerste minuut dat Feyenoord totaal niet wilde voetballen. Ja, nou ben jij een Ajax-fan? Nee, ik ben, ik ben een voetbalfan. Okay. En ik hou juist Sorry. van een spannende Ajax-Feyenoord. Ajax-Feyenoord moet een wedstrijd zijn waar je op verheugt. Ja. Waar je met spanning naartoe gaat. En ik hoopte dat Feyenoord na alle perikelen met Beenakkerdag laten zien... kom op, we kunnen het. Die hebben alleen maar op tijd geld. Stekelenburg had vervangen kunnen worden door een speler. Die heeft niets te doen gehad. Die heeft alleen maar op zijn helft zich warmlopen. Uh, warm er is lopen geen sprake lopen. meer van een topper. Was geen, nee, er was geen sprake van een ploeg. nooit speelde zoals Telstar speelde. En na twee minuten zag je: al, dit wordt nooit wat. Nou, Ze hebben de, het toch nog op een, een nou ja, uh, ja, bescheiden 2-0 uh, verlies kunnen omdat houden. Dat Ajax uh, niet wilde scoren. en de keeper, moet ik zeggen, heel goed speelde. De gemiddelde leeftijd van de Feyenoord-spelers was trouwens hoger dan die van de Ajax-spelers, maar dat terzijde. Conclusie nummer twee is dus dat de klassieker, de wedstrijd waar je twee keer per jaar moet verheugen... zoals Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, AC Milan, Inter Milan... Dat dat die bestaat, een, niet meer. die bestaat niet meer, Ajax Feyenoord. En dat, dat, vind ik, dat vind ik echt een heel erge conclusie. Want Feyenoord is een fantastische club. Krijgen we er niet een andere topper voor in de plaats? Nou ja, je hebt Ajax Twente, je hebt Ajax PSV, je hebt PSV Twente. Maar dat zijn niet de classics. Ik bedoel, je kunt, wij spreken als je een keer Valencia-Barcelona hebt... dat haalt het toch nooit bij, Val bij Real Madrid-Barcelona. In die zin hoop je dat Feyenoord toch ja, weer herstelt. hoop ik in godsnaam dat ze herstellen. En daarom was mijn grootste teleurstelling en het meest negatieve deze week... de. De persconferentie van Leo Benakker, waarin hij zijn vertrek aankondigde. Laten we even bij de feiten blijven. Er wordt een contract alleen maar niet verlengd. Een contract wat in juni afloopt. Wat iedereen al wist, zei die, behalve ja, hij, behalve hij. Ja, nou ja, wat iedereen al wist. Ik bedoel, ze zouden eind januari evalueren. En als je de. Er is een complex van factoren wat ertoe geleid heeft. En als je de resultaten van Feyenoord de laatste anderhalf à twee jaar bekijkt... had je zelf ook als technisch directeur kunnen concluderen. Het nou, gaat niet goed. Zo goed heb ik het niet gedaan. Maar de, maar de man Beenhakker dus in dit geval had helemaal geen budget, toch? Hij had geen budget, maar ze hebben altijd nog, dat wordt altijd gezegd... ze hebben nog altijd 4, 5 miljoen mogen uitgeven. Er zijn ongeveer tien spelers aangetrokken waarvan er niet één speelde afgelopen woensdag. Ja, twee spelers die net dit weekend waren aangetrokken, die niets toevoegden. Dus je kan niet zeggen dat Beenhakker... Ik bedoel, ik neem het hem niet direct kwalijk... Nee, maar dat het maar wees dan niet verontwaardigd dat ze niet alles weer op jou gooien. Nou ja, hij, hij doet het uit liefde voor de club, voor niets ongeveer. Ja, dat heb ik ook, dat is goed dat je dat vraagt. dat heb ik ook in het gedacht. Eh, dat hij het voor niks deed, of voor een onkostenvergoeding, telefoonkostenvergoeding. En ik heb mij laten vertellen, en uit zeer wel ingelichte bron... dat hij 30.000 euro per maand verdient. Dus dat is, dat is toch een bijna 4 ton per jaar. Daar gaat het misschien met spelen van kunnen komen. als je dan hoort dat spelers als landzaad niet behouden kunnen worden... dat ze niet betaald kunnen worden, je technisch directeur verdient... Bijna vier ton per jaar. En dan moet je ook niet zeggen dat je ontslagen bent. Het contract is niet verlengd. En bovendien, die supporters van Feyenoord zijn op dit moment vrij correct... Die hebben geaccepteerd dat het Feyenoord niet zo geweldig gaat. Dit was ook, Die had die supporters kunnen aanzetten tegen die directie. Ja. Die directie uh, die het zeer correct doet. Die ook geen mogelijkheid heeft. Die alle vertrouwen aan Beenhakker en Beent gegeven maar heeft. Dat de angst is, want Beenhakker, zeggen ze, die kon die supporters in toom houden. Dat dat nu niet meer gebeurt. Nou ja, dat, gelukkig is dat wel gebeurd. En uh, dan heb ik ook gelezen, ja, Beenhakker heeft de rust bewaard. Maar rust is niet het doel bij Feyenoord. Bij Feyenoord is het doel dat je ooit weer kampioen wordt. De dus, hoofdmonie dus, iets met voetbal of? Nou, het is het op een circuit gebeurd. Met Formule 1. Ja, doen. precies. Geen voetballiefhebber. Nee, maar nee. het gek is ook, hij zegt dus ook: ik. Uh... Het wordt nu maar ineens bekend, maar die had je het dan bekend moeten maken. Als je niet met iemand door wil gaan. En Feyenoord heeft toch het recht om een contract van iemand die 4 ton per jaar kost, niet ja. te verlengen. Dat Ze wilden een vijfjarenplan ge... plan maken en vonden hem te oud. Nee, dat is niet. Ze hebben een complex van factoren. Ze dachten ook een vijfjarenplan plan van iemand van 68. Bovendien waren de resultaten niet geweldig. Het heeft niks opgeleverd. Okay. Hij heeft spelers mogen kopen. You've met your point. Want we moeten naar uh, leukere uh, ja. dingen, namelijk hoogtepunt. Uh, de hoogtepunt. Nou, ik heb met ontzettend veel plezier gekeken naar het short track afgelopen het zondag. Uh, ik moet zeggen, het schaatsen, met name de 10 kilometer rondjes rijden. Uh, zit je er niet op te wachten. Met name het Europese kampioenschap, de week daarvoor ging het eigenlijk alleen de laatste rit. Dus dan zit je toch anderhalf uur naar niks te kijken. Dat short track was ontzettend spannend. En we hebben twee gouden medailles gewonnen bij het Europese kampioenschap. Bij de aflossing, bij de vrouwen en de mannen. Ineens, hè? Want we zijn daar eigenlijk nooit zo goed in geweest. Ja, we hebben het nooit net gehaald. En het, zou natuurlijk, het is natuurlijk gek, het enige land waar echt wordt geschaatst is Nederland. Dus ik heb daar nou met heel veel plezier naar gekeken. Ik vond het heel spectaculair. En ik denk Lekker ook dat kort. het lange baan gaat, zodat we het van kan leren door die 10 kilometer af te schaffen. En daar ook iets van een 5 of 3 kilometer. Je met, het met, niet. met vier renners in de baan. Dat lijkt me fantastisch. Ja, die 10 kilometer is gewoon saai, niet meer oh ja, van deze het, tijd? Het is niet. Van deze tijd, nee, zeker niet. Als je dus zes ritten hebt waar niks. Of Hoeveel ritten zijn er totaal? Acht ritten, zes waar niks gebeurt waar niks gebeurt. Ja, ja goed, dat, dat, dat is nummer 3. Nummer uh, Anis Giri. dat is die uh, 16-jarige schaker. Weer bij het Tata schaaktoernooi. Uh, de nummer 1 van de wereld, Carson, verslagen heeft. En Adis Giri is al twee, drie jaar het grote schaaktalent. is dus een heel nuchtere jongen. Komt uit Wit-Rusland. Wit-Russische ouders. Ik weet niet of hij al een verblijfsvergunning heeft in Nederland. Als het aan de nieuwe regering ligt, zal hij wel weg moeten. Nou, in tegendeel. Want we, zijn, we, we, we zeggen allemaal, nee, het is onze, onze jongen. Nee, dat, uh, ja, ik hoop niet. Winnen. En gelukkig... Ik uh, dat zijn verschrikkelijke dingen. Als die mensen hier eenmaal wonen, moet je ze hier houden. Zeker dat soort kinderen. is ja. dus een heel nuchtere jongen. Die gewoon naar school gaat. Ben je, ben je zelf een schaker eigenlijk? Ik, ben een, ik kon vroeger redelijk schaken. Ik ben het helaas Kwijt maar ik vind het fascinerend om te doen. Ja. En niets is erger dan verliezen met schaken, want dan verlies je op intellect en dat is vreselijk als je je koning moet onthoofden. gewoon een knikt van ja. Ja, ik vind schaken ook enorm fascinerend. Prachtige sportschaak. Ja, die ja, die, die keer is, is vooral verdoen. dankzij de computer waarschijnlijk zo goed. Hè? Die nieuwe generatie. Dat, ja, die, nou ja, dat, dat is wel logisch natuurlijk, want zo'n computer die heeft een database van allerlei openingen en die trainen ze gewoon achter elkaar door. Dus jij ja. ja, kan geen zet doen zonder dat hij precies weet in welke wedstrijd dat wel Dat wordt of zo versieeld is of wat dan ook. En hij moet natuurlijk toch, want hij heeft Carlson verslagen, van de wereld. Het is echt heel bijzonder. Ja. Echt een heel ja. geweldige prestatie. Computers brengen ons niet alleen virussen, maar ook hele goede uh, schakers. Uh, en, Giri hebben we gehad. Ja, en dan kom ik bij nummer één. daar je zeer verrast opkijken. Ruud Gullit. Hoogtepunt? Ik vind. <lacht> dat, nee, ja. Er wordt, ja, wordt hilarisch over gedaan. Ja. Ik vind het ontzettend leuk dat Ruud weer wil terugkeren als trainer. Blijkbaar is er geen club die hem meer wil hebben... Uh, zijn naam achtervolgt hem. Hij heeft het bij Feyenoord. Hij is de laatste trainer die bij Feyenoord het goed gedaan heeft. Die goed toen, gedaan, hè, vind je? toen was Feyenoord nog echt een gevaar voor Ajax. Hij heeft Ajax echt bang gemaakt. Dat is daarna bijna niet meer gebeurd, ook onder van Marwijk niet. Nee. Maar Ajax, Frits op... even, want hij gaat, hij gaat naar Tsjetsjenië, ja. uh, ja. uh, naar Terre Krosny. Ja. Uh, met als eigenaar uh, Kadirov. Ja. Uh, dat is daar uh, ja. uh, de baas in, ja. in dat land. Ja. En het, oh, ik, ik druk het maar zacht uit, nogal omstreden. Ja. Iemand die en mensen hij gaat, heeft, hij gaat, ook, hij gaat en... ook niet naar die Kadirov, hij gaat naar die voetbalclub. Ja, maar, maar, hij ja, wordt nee, door die maar het leuke ingehuurd. is, door Gullit weten we nu ineens wat er in Tsjechenië aan de hand is. De, dat is wel ja, vaker dat is met, wel, dat is wel. Nee, wist jij het? Natuurlijk. Wist je van die Kadirov? Ik wist daar niks van. Nee, dat wist je niet. Ik wist wel dat in Tsjechenië nou, het puin op was. Op. Ralf Monen wist het ook. Ja, dan. nee, je weet er niet echt fijner van. Het is fout. Ja, het zijn foute regimes, maar ik denk dat er bijna alleen maar foute regimes zijn. Maar waarom laat Gullit, de vriend van Mandela, zeg ik maar even bij zich nu, om het blazoen van een mensenrechtenscherm. Nee, hij, hij, hij, hij wil een voetbalclub trainen en het gekke is dat je nu bij Gullit omdat Gullit zich maatschappelijk uit, wordt hij ineens ermee achtervolgd dat hij nu naar een land gaat waar het maatschappelijk niet deugt. Ik denk dat er nog honderd landen zijn waar het maatschappelijk niet deugt of het nou in Midden-Amerika of in Afrika. Maar Grits, het werkt toch zo? Uh, geeft het volk brood en spelen, dus die man probeert zijn eigen uh, imago op te ja, maar, poetsen. Gullit en ik vind het dus hartstikke leuk dat Gullit daar, let me op, nu gaan we heel veel over Cheney lezen en horen. Er gaan heel veel journalisten naartoe. Hij trekt wat aan. Dat is net als met de Olympische Spelen in Peking. Daardoor worden ook de mensenrechten effect uh, besteed. Hebben ik zal manier, niet zeggen dat jij. hij daarom doet. Maar ik vind het dus leuk dat hij weer terugkeert als trainer. En ik ben benieuwd hoe hij doet, want het schijnt een aardig geld. En het leukste, hij wil dus graag trainer zijn Ruud Gullit. En gun hem dat. Ja. Ik Had je niet van gedacht harte, dat dit maar... Nee, nee, maar bij een andere club en in een ander land. Frits Barend, dankjewel. je okay. Hans Monen, ook dank. Nieuws dankjewel. en reclame zo direct. Daarna zijn we terug met het journalistenpanel... met Bert Brussen, Margriet van der Linden en Harm Edebotje. Avro. Het NOS Radio 1-journaal.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 Het nieuws van alle kanten. Met Hans. Met zus even over vandaag. Je zit om tien uur met Thijs de Jong en dan om elf... De Jong? Je... Die flapdrol was zijn proeftijd toch niet doorgekomen? Ja, daar dacht zijn advocaat toch echt anders over. Als ondernemer heeft u soms behoefte aan deskundige juridische hulp. Kies daarom voor het juridische abonnement van DAS. Dan kunt u voor maar 149 euro per jaar onbeperkt bellen met onze bedrijfsjuristen. Kijk op das.nl/slash jaarabonnement. DAS, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Tse, drie meer en een roodborst. Kijk, een koolmees. Nee, een pimpelmees. Vijf huismussen. Hoeveel vogels zitten er eigenlijk in uw tuin? Of op uw balkon? Doe dit weekend mee met de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Kijk op tuinvogeltelling.nl ticketcenter.nl alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht worldticketsenter